Is en de komende jaren zal moeten blijken hoe zich dat vertaalt tot invulling in de dagelijkse praktijk. Het CDA vraagt extra aandacht voor de jeugd- en jongerenbeleid en de ondersteuning van de mantelzorg en voor de vrijwilligers. Programma 2: woon- en leefomgeving. Het CDA moet constateren dat er zeven punten nog niet gerealiseerd zijn van het gevormde beleid. Ten aanzien van het groen beleid in ons groene hart gaat het college zelfs zover. ...dat gezonde grote bomen dreigen en worden gekapt... ...omdat de bewoners er last van hebben. Het CDA wenst meer inzet en actief beleid... ...om het bestaande bomenbestand uit te breiden en te behouden... ...door middel van meer onderhoud en beplanting. Het CDA wenst verbod op nutteloos kappen van bomen... ...of houdt het college van zagen... ...maar niet onder de eigen stoelpoten, denk ik. De doorberekening van de veegkosten in de tarieven rioolheffing... ...leidt uiteindelijk tot lastenverzwaring voor de burgers... Maar de burger krijgt er niets extra's voor terug. Er is op een slinkse wijze dekking gevonden... ...voor 370.000 euro structureel in te zetten... ...als algemeen dekkingsmiddel. Een niet geringe prestatie. Het omgaan om te gaan met monumenten en leefomgeving in Zandvoort... ...is niet de sterkste kans van ons bestuur. Nog steeds geen beleid voor monumenten en bescherming van dorpsgezicht. Bij het CDA komt het over alsof alles met dit college, college mogelijk is. Zandvoort... De ideale plaats voor projectontwikkeling en sloop van bestaande bebouwing, door het ontbreken van beleid en uitgangspunten. Programma 3: Onderwijs, cultuur en sport. Programma 3 had 15 specifieke aandachtspunten. Vijf zijn er nog niet geheel gerealiseerd. Wij gaan ervan uit dat er de komende maanden nog een aantal zaken worden opgepakt. We zijn benieuwd hoe verder invulling wordt gegeven aan sportnota, cultuur- en kunstbeleid. Programma 4: Toerisme en economie. In uw college-raadsprogramma zijn 17 specifieke aandachtspunten van beleid vastgelegd. U scoort een 10. Ja, u hoort het goed, een 10, maar dat staat niet voor uitmuntend. Maar voor 10 punten van beleid die niet gerealiseerd zijn: integrale visie toerisme, meerjaren aanpak, duurzaam toerisme ontwikkelen, binnenhalen op meer evenementen, kwaliteitsverbeteringscentrum, restontwikkelingen, analyse, analyse toeristische cijfers, strand en aanwezige voorzieningen, goed parkeersysteem en faciliteren van campers. We moeten de resultaten nog gaan zien. Dan hebben we het maar niet over de pen, het pensioenbeleid en de overeenkomst met strandplaats en visventers en het beleid daaromheen. Vast staat dat de afgelopen vier jaar er te weinig vooruitgang is geboekt als het gaat om Zandvoort als badplaats op de kaart te zetten. Een goed functionerende VVV-organisatie waarmee in gekoesterde wens van raad en ook het CDA in vervulling is gegaan, is daarvoor niet voldoende. De basis voor een goed toeristisch en economisch beleid moet nog steeds gemaakt worden. Eerst zouden er een integrale visie komen. Toen was er weer sprake van separate notas. U gaat uiteindelijk in 2010, vier jaar later, komen met een toeristisch actieplan 2010. En dat doet u aan de hand van nota kwaliteitsimpuls, strand, visie op evenementen en natuurlijk de structuurvisie... 2025. Van alles wat u noemt is nog niets concreets. Hoezo komt u met concrete uitvoeringsprogramma? Regeren is vooruitzien. Maar deze verantwoordelijke wethouder overziet en doet niets. Of zit hij nog op een ei te broeden? Wij hopen dat er de komende vier jaar meer visie en uitstraling op dit punt zal komen. Het parkeerbeleid. Het CDA is niet onder de indruk van het verschenen rapport van het parkeren. Een boekwerk van 80, 90 à 80 pagina's wat er 11 uur aan de raad is aangeboden. Het CDA wenst geen verhoging van parkeertrieven. En we willen geen beperking van de bewegingsvrijheid voor de burgers van Zandvoort. Wij willen eigenlijk af van de namen PAP en BEL en willen streven naar één systeem voor geheel Zandvoort. Het parkeertrein Zuid dient per 1 januari 2011 in beheer van de gemeente Zandvoort te komen. Hier dient het huidige college alles aan te doen om dit te realiseren dan hebben we het nog niet over de niet gedekte kosten voor de nieuwe parkeergarage LDC 2. Het CDA maakt zich daar ernstig zorgen over en wij hopen dat we alsnog tot dekking van deze garage zullen komen. Ruimtelijke ordening en inrichting, programma 5. Het strategische project waar voortgang in zit, is het LDC. Het CDA denkt dat een gemeente als Zalvoort in staat is slechts één project te kunnen trekken van dit formaat. Nu is er zeer veel tijd en geld gestoken in de middenboulevardontwikkeling, zonder enig resultaat. Natuurlijk is er een bestemmingsplan en dat is een resultaat, net zoals alle andere bestemmingsplannen. Maar u wilt toch niet zeggen dat dit bestemmingsplan met zijn globale invulling zoveel tijd, geld en energie moest kosten. En er vervolgens nog een taskforce force van de provincie bij wordt gehaald die weer een hele andere invulling aan het project geeft. Hoezo? ...en duidelijk richting geven en een regierol vervullen. Met de gebiedsontwikkeling Gerttenbach Huis in de Duinen... ...wordt er vooralsnog een kans gemist om extra huisvesting... ...voor jongeren en ouderen te realiseren. Het CDA had graag bij deze ontwikkeling gezien... ...dat ouderen meer in het centrum gehuisvest zouden worden. Het college is niet in staat gebleken dit te vertalen... ...in de recentelijk afgesloten contact met de partijen... ...voor een haalbaarheidsonderzoek. Een gemiste kans. Dan de structuurvisie. Een aardig stukje werk met veel aanknopingspunten voor het toekomstige beleid. Toch, voor het stuk is vastgesteld, wordt het te pas en te onpas gebruikt om beleid en uitgangspunten hieraan te koppelen. Het CD had dan ook verwacht dat het college in meerjaarperspectief enige dekking voor de structuurvisie zou worden meegenomen. Niets vinden wij hiervan terug. Ook ten aanzien van kustverdediging en verdere aanpak zal Zandvoort kijkende naar de gewenste toeristische ontwikkeling middelen blijvend moeten res reserveren. Het is te gemakkelijk om structureel 150.000 euro nu te gebruiken om deze begroting sluitend te krijgen. Het college dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. Programma 6 en 7. Het CDA constateert dat de dienstverlening, de regelgeving en de handhaving de, pro de procesgang alleen maar ingewikkelder en moeilijker zijn geworden. Van transparant bestuur naar burgers is hierdoor weinig sprake. Mensen zien door de bomen het bos niet meer. Steeds meer organisatieambtenaren zijn nodig om, om de samenlevingen te regelen en te handhaven. Zijn we hiermee op de goede weg? Een andere zaak is de invloed en de verantwoordelijkheid van de politiek raad als het gaat om de openbare orde en veiligheid. De regie ligt geheel bij brandweer en de politie. Kijkend naar onze politieke agenda van de afgelopen vier jaar is onze eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid zo goed als we het werden. Acht financiële middelen. De voorliggende begroting biedt weinig perspectief voor de toekomst. Het dekkingsplan leidt tot het doorschuiven van financiële keuzes naar de toekomst. U noemt dat een volgend college niet voor de voeten lopen. Wij vinden dat u te teveel voor u van uw verantwoordelijkheden wegloopt. Zo leidt dit beleid tot de verhoging van lasten voor burgers. En gezien de huidige economische ontwikkeling en de wens die Zandvoort, badplaats nummer 1 van Nederland moet maken, niet er een ander beleid gevoerd te gaan worden. Dit gaat verder dan het voeren van een financieel beleid dat lijkt op symptoombestrijding en pappen en nat houden. Zo wil het CDA de indirecte veegkosten, de extra gelden ten behoeve van kustverdediging, de afronding van stijlposten zoals BBV en kapitaalslast niet gebruiken als structureel middel voor begroting en meerjarenraping. Daarnaast zijn de wensen van CDA en andere partijen... Om bepaalde bezuinigingen niet door te voeren, zoals de toeristische aankleding van het centrum, de subsidie van dorpsgesprekken, budget cultuur en initiatieven van burgers en de subsidie voor klassiek concert. CDA heeft getracht in bijlage 1 op een vrij simpele wijze aan te geven waar wij denken dat er bijsturing op de begroting zou moeten plaatsvinden. Aan kant zullen er gelden gereserveerd moeten blijven als, als dekking van onze, onze reserves. Aan de andere kant zullen wij dekking moeten vinden om vervolgens die kosten weer af te dekken. Wij vinden dat dan met name terug door inderdaad, net zoals andere partijen, de, de, de besluiten tot de bezuinigingen op de gehele begroting en ook op de personeelslasten. Zodoende zal er meer evenwicht ontstaan en zijn we ook in staat om straks de grotere teruggang in inkomsten vanuit het gemeentefonds op te vangen. Het CDA wil ondanks de wat kritische noten, onze zorgen over Zandvoort en de noodzaak om te komen tot het aanpassen van begroting en meerjarenraming, de organisatie, het college en de collega raadsleden bedanken voor hun inzet en hopen op een constructieve vergadering. En hopen dat er voor Zandvoort de juiste beslissingen worden genomen. Ik dank u. Dank u wel, meneer Bluis. Dan ga ik in alfabetische volgorde verder en kom ik aan bij Gemeentebelangen Zandvoort. Mevrouw Draaien, aan u het woord. Dank u meneer de voorzitter. Uh, het zal u al opgevallen zijn dat, en dat is ook aan de krant eerst de dames en heren op de tribune en de toehoorders thuis. Gemeentebelangen Zandvoort is niet met de algemene beschouwingen gekomen. En wat is de reden dat wij niet met de algemene beschouwingen gekomen? Omdat het eigenlijk ieder jaar opnieuw een herhaling van zetten is. En ik heb vanavond ook verschillende dingen gehoord. Ten eerste al mijn collega's tot nu toe een compliment voor hun algemene beschouwingen. Er zijn altijd raakvlakken waar we in mee kunnen gaan. En dat zullen wij dan ook zeker doen. Alleen als wij terugblikken, en dan hoorde ik net mijn collega al over gerealiseerd. Daar heb ik vorig jaar in mijn algemene beschouwingen al een heel stuk over gehad. Uh, de VVD hoorde ik met zijn algemene beschouwingen. Dat waren ook allemaal dingen die we al eerder genoemd hebben. Zowel van de oudere partij als een, een dorpsgezicht en noem maar op. En dat zeggen we dus al jaar en dag. Ik kan me herinneren dat ik vijf jaar geleden de algemene beschouwingen van de VVD van 69 heb gehouden. En daar kwamen we ook weer tot dit besluit. Wat ik gewoon wil zeggen is heel kort dat er eigenlijk weinig gebeurd is dit jaar. En dat het alleen maar zwaarder wordt, dat is wat we overal lezen, dat is wat we in de krant staan, maar je kunt het ook op een andere manier benaderen en zeggen van nou daar moeten we allemaal gewoon naar kijken, onze eigen hand in boezem steken en met z'n allen er werkelijk tegenaan gaan. En de rioollasten, en ik kan allemaal wel in de herhaling treden, maar dat is allemaal al eerder opgenoemd. Als we een visie gehad hadden, dan hadden we dat toen aangepakt, hadden we nu de problemen niet gehad. Regeren is vooruitzien, 8% meneer Kuiken, was ervoor gesteld en het is de raad die het tegengehouden heeft. Vijf jaar geleden de riolenkosten omhoog En ik zie u namelijk trekken, uw gezicht. Maar ik wil u niet uh, interrumperen tijdens uw verhaal nu. Dank u wel. Nee, maar ik denk, ik haak het op in. Ik heb gewoon het expres zo willen doen, omdat ik gewoon vind, als wij dat met elkaar op deze manier doen en op deze manier met elkaar opgaan, dat we werkelijk voor uitgang van Zandvoort gaan bevorderen En dan heeft dit weinig zin. Dan zie je ook parkeren dat we allemaal heel erg gelijk lopen. En toch weten we dat gewoon in vier jaar tijd weer niets neer te zetten. Nou, ik heb het me voorgesteld in een commissie toen. Dan zeg ik, laten we eerst alle punten afstepen waar we het met elkaar eens zijn. Dan kunnen we stapjes verder gaan. En weer hebben we tijd verloren. En dat vind ik zo jammer. Terwijl eigenlijk, want waardoor kwam ik hierop... ik had al heel veel keren algemene beschouwingen gelezen... Uh, gemaakt thuis... En toen stond ik in de krant, we moeten wel alle fouten van de politiek betalen. En dat is zo. De burgers moeten alle fouten die de politiek maakt, betalen. En er stond er ook nog een heel mooi stukje bij van, uh, even kijken. Dat hoeft echter niet te betekenen dat er te kwade trouw in spel is. Fouten zijn onvermijdelijk. Het zijn allemaal mensen van goede wil. Maar ze komen toch niet tot een krachtig beleid. En daar is het denk ik waar het hier aan ontbreekt. Dat krachtige beleid en de bestuurskracht. En ik denk dat we daar allemaal gewoon wat vanaf mogen trekken. En wat ik vanavond eigenlijk meegemaakt heb in de algemene beschouwingen, is al een klein beetje in die richting. Dus wat gemeentebelangen Zandvoort betreft, laten we allemaal met z'n allen de schouders eronder blijven zitten. Dat die kleine verandering die eindelijk ingezet is, dat we die door blijven voeren. Dit waren de algemene beschouwingen van gemeente Langer zandvoort Dank u. Dank u wel, mevrouw Draaier. En wij gaan door met GroenLinks, meneer Van Deursen. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, leden van de raad en college, belangstellenden op de tribune en luisteraars thuis. Alhoewel de algemene beschouwingen vooral bedoeld zijn om een blik... Naar de toekomst te werken kom je er in het laatste jaar van deze raad en collegeperiode ook niet aan om terug te kijken. Het onderwerp middenboulevard aanhaalt. Het was de inzet van de verkiezingen en er zou goed naar bewoners geluisterd worden. Eenzijdige communicatie heeft plaatsgevonden. Maar ook luisteren? Vraagteken. GroenLinks betwijfelt het. Er is een bestemmingsplan aangenomen. Maar wat is de waarde van het bestemmingsplan? Een bestemmingsplan is ervoor om zekerheid te bieden voor de burgers en duidelijkheid over de mogelijkheden van geen wel of niet kan. Weet de burger nu met alle wijzigingsbevoegdheden waar hij of zij aan toe is? Vraagteken. Veel investeringen en onderzoeken hebben we al af moeten schrijven. Dat is gebeurd. Maar wat handt ons nog meer boven het hoofd? Werk genoeg voor een volgende raad en een volgende college. De cultuur en ons oude dorp. Op papier maken we ons zorgen over het dorpsgezicht en al wat ermee samenhangt. Het oude dorpskarakter willen we graag behouden. Bestuurlijk wordt er anders mee omgegaan. Karakteristieke panden verdwijnen. En met de hoogbouwplannen voor het LDC worden de keurig gerenoveerde woningen aan de Koningsstraat ongeveer ingemetseld. Waardoor een deel van het oude dorp aan het gezicht ontrokken wordt. Het wordt hoog tijd... Dat het culturele erfgoed beter beschermd wordt. Duinen, onze natuurgebieden. Dat we trots en zuinig moeten zijn op onze natuurgebieden... ...horen we steeds vaker. Zelfs in het gemeentebestuur van Zandvoort. De natuurrecreant, ecotouristen worden gezien als een belangrijke kans. Maar de uitvoering van het beleid is nog altijd hetzelfde. Ouderwets, niet van deze tijd. Geluidsoverlast... In natuurgebieden wordt niet beperkt en de duinen blijven een kwetsbare restpost. Even een voorbeeld. Twee keer heeft de gemeente Zandvoort in het verleden illegaal overtollig rioolwater... ...via de influentvijvers in het beschermde natuurgebied geloofd. Rechtszaken, boetes en vervuiling van het duingebied tot gevolg. Met hoge kosten heeft de provincie het natuurgebied weer schoongemaakt. Het verbaast ons dat de gemeente Zandvoort nu bij de provincie een vergunning heeft aangevraagd om overtollig rioolwater in het beschermde natuurgebied te mogen lozen. Volgens berekening zou het slechts één keer in de 25 jaar voorkomen. Maar dat kan ook meteen volgend jaar zijn. Pijnlijk detail: het rioolwater wordt eerst in effluentvijvers gepompt, die ernstig vervuild zijn, en daarna doorgepompt naar het openbare duingebied. Over saneren van vervuilde vijvers. Wordt geen woord gerept. Een gedeteerde opstelling ten aanzien van duurzaamheid. En dit eerst bespreken in de raad, waarschijnlijk ook overbodig. Plannen in de structuurvisie om fietspaden in beschermde natuurgebieden aan te leggen, typeert ook niet van respect voor natuur. Fietspaden kunnen ook langs het dorp en op bestaande verhouding worden aangelegd. Langs de Fransraadzaad... En kort van de Lindenstraat wordt zelfs een strook van 12 meter gevraagd. 12 meter natuurgebied voor 3,5 meter fietspad. De verborgen agenda van de vroegere hoofdwegenstructuur kwam hier ook weer boven water. In de structuurvisie wordt de hoofdweg weer op het laatste moment langs de Zuidduinen ingetekend. Financiën op lange termijn, ons ook baren, zal niemand verbazen. Dure projecten, hoge investeringen, hoge blijvende rentelasten en een aanzienlijke lagere bijdrage van het Rijk. Hoe lossen we dit op zonder de lokale belastingen te verhogen? GroenLinks denkt aan een paar maatregelen. Als eerste de verhoging van de efficiëntie van bestuur... en samenwerking met buurgemeentes en misschien ook afstoten van taken. Bezuinigingen zijn nooit leuk. Maar GroenLinks is bereid haar steentje bij te dragen in het zoeken naar de oplossingen. Dan de bestuurskracht. Hoe ver zijn we inmiddels gevorderd... De burger heeft nog altijd de indruk dat het aan alle kanten rammelt. De kwaliteit van een bestemmingsplan zand het centrum heeft ook geen positieve bijdrage geleverd. De communicatie met de bevolking, hoor en wederhoor, is waarschijnlijk het zwakste punt van het bestuur. En verbetering hiervan vraagt vooral een andere mentaliteit. Een ander voorbeeld in de vooruitgang van de bestuurskracht. Een van onze eerste vragen aan het college was de ontzierende. En ook een gevaarlijke situatie in Woonwijk, en toeristisch gebied van een niet afgebouwd pand op de Zuidboulevard. En zie wat de vooruitgang in 3,5 jaar heeft opgeleverd. Ongeveer dezelfde foto van een huis zonder dak, afgebouwd en dichtgetimberd. Bedankt voor uw aandacht namens de fractie GroenLinks, Kees van Deursen. Dank u wel, meneer Van Deursen. Dat brengt mij tot slot bij de fractie van Sociaal Zandvoort, meneer Paap. Dank u wel, voorzitter, meneer de voorzitter, college, raadsleden, mensen op de tribune, mensen thuis voor de radio. Sociaal Zandvoort zal verder de algemene beschouwing niet voorlezen. Deze kan men rustig op het gemak lezen op de website van Sociaal Zandvoort, sociaalzandvoort.com de gemeentewebsite zandvoort.nl en aankomende woensdag of donderdag of vrijdag in het Zandvoort maar ik heb nog één zin, meneer de voorzitter. Ik verwacht wel een reactie op mijn algemene beschouwing. En zoals u ziet, heb ik mijn zwart-witte bril, witte bril heb ik op. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. En voor de luisteraars thuis kan ik dat bevestigen, hoewel die hem nu afzet. Maar dat was voor de goede orde. Het was ook een leesbril. Dank u wel. Dat betekent. ...dat daarmee de algemene beschouwingen van de partijen zijn gegeven. En we gaan nu... ...want ik kijk nog even naar de klok... ...maar dat kan nog wel voor de pauze dan wel schorsing. Voorzitter, is dat de klok van Waning? Ik zou het werkelijk niet weten, meneer voorzitter. Of dat Baan. de klok van Waning is die we vorig jaar zouden plaatsen. Dan gaan we nu naar de reactie van het college. En wethouder Tonen... Verantwoordelijke portefeuillehouder Financiën zal als eerste het woord nemen. Meneer Toon. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, er is op een heleboel onderdelen ingegaan, maar we gaan straks ook nog de programma's in. Dus uh, wat, wat dat betreft denk ik dat we als reactie op die onderdelen uh, gaan wachten. Maar in eerste instantie, uh, aandacht voor de financiële situatie. U heeft alle bijna allemaal aangegeven uh, dat de financiële situatie... ...niet vrolijk is eh, en wie ben ik om dat te ontkennen. Dat heeft er ook toe geleid dat het college in de huidige voorliggende begroting... ...want er wordt hier en daar wel gezegd van er is niks aan gedaan... ...maar in de voorliggende begroting het college heeft gezocht naar ombuigingen... ...en die hebben we ook gereduceerd en dat heeft geleid tot een ombuiging van 660.000... ...in 2010 oplopend tot ongeveer een miljoen in 2013... Het bestuursakkoord wat de Verenigde Nederlandse Gemeente samen met het kabinet heeft gesloten loopt tot 2012. Dat betekent dus dat wij tot en met 2011 het moeten doen met de cijfers die we gekregen hebben. In de meiscirculaire circulaire van 2010 die het kabinet zal moeten gaan maken, zal moeten duidelijk maken wat de kabinetsplannen zijn in werkelijkheid na 2011. neem niet weg dat je natuurlijk allerlei signalen oppikt eh, onderweg en kijkt naar wat men eh, eventueel te bieden heeft. En als je dan de vakliteratuur volgt dan zie je de meest vreemde en tegenstrijdige berichten. Eh, maar een paar duiden in een uh, richting eh, wat ik ook al in de commissie heb aangegeven van bezuiniging van ongeveer 3 miljoen die op de gemeente Zandvoort af zou komen met ingang van 2012. Daarbij is niet gezegd dat dat meteen nee, volledig uh, ...in 2012 gerealiseerd zal moeten worden. Je mag toch aannemen dat het kabinet... ...daar wat jaren voor uittrekt. Vier, vijftal jaren. Maar goed. Uh, dat er werk aan de winkel is, is duidelijk. Wij stellen ook niks uit, zoals er hier en daar gesuggereerd wordt. De organisatie is zich aan het voorbereiden op diverse scenario's. En... Uh, ik zei net al, het echte werk komt toch echt pas uh, na mei 2010, waarbij we wel moeten gaan nadenken met elkaar, uh, waar gaan we heen. En je mag ook verwachten dat ook de politieke partijen in het kader van de verkiezingen <coughs> met creatieve en inventieve ideeën uh, komt in hun programma's om aan de bevolking te vertellen waar wij met z'n allen vinden dat we naartoe gaan. Hoe verder te bezuinigen, inkomsten te vinden uh, en dergelijke is daarvan een onderdeel. En ook wat genoemd is verdergaande efficiëntie en kijken naar het takenpakket. Maar het is een utopie te denken dat dit alles kan zonder dat we ook bij de burger aankloppen. En in verkiezingstijd wordt dat altijd verzwegen. En vervolgens wordt daarna uh, de portemonnee van de burger opengemaakt en worden daar middelen uitgetoverd... Om begrotingen sluiten te maken. U moet uw ogen daar niet voor sluiten. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en we zullen dat met z'n allen creatief moeten oplossen. Maar we moeten niet net doen in de richting van de bevolking en van de, van de kiezers. Alsof wij daar niet op een gegeven moment zeer nadrukkelijk mee te maken krijgen. In dat verband wil ik u wijzen op het feit dat wij de afgelopen jaren de OCB niet of nauwelijks alleen maar inflatoiren hebben verhoogd. Dat heeft ons op groot achterstand gezet. Ik heb dat al eerder betoogd en die ziet het terug. Als ik vergelijk met de omliggende gemeente... en de tarief van de omliggende gemeente... dan hadden wij bij hetzelfde tarief met Heemstede... twee ton meer gehad. Met tarief, sorry, drie ton meer inkomsten gehad. Met hetzelfde tarief als de gemeente Haarlem of Haarlem-Liede... hadden wij vier ton meer gehad. En ten opzichte van Bloemendaal zouden wij twee ton meer inkomsten hebben gehad... Dat is dus gebeurd op grond van het feit dat wij de macronorm die bepleit was uit het college niet hebben gevolgd sinds enige jaren. Daar betaal je op een gegeven moment de tol voor, dat kan niet anders. Voorzitter, eh, dan ingaand op de beschouwingen eh, van, de, van de diverse partijen. Eh, vond ik datgene wat de heer Paap zei, van alles kost zoveel tijd bij dit college, toch wel wat zuur... Eh, ...waar hij het heeft over nog 18 nota's te gaan in vier maanden. Dat is ook een beetje flauwend. Iedereen weet dat er tussen die 18 nota's... Uh, ...het grootste gedeelte zijn langere termijn nota's. Dat zijn uh, zaken die, beleidszaken die zijn ingezet... ...waarvan je die realiseer je niet op een achternamiddag. Het wijkontwikkelingsplan Nieuw Noord, dat doe je niet in een achternamiddag. Heeft u zelf ook nog een keer naar achteren geschoven uh, tot 2012. Ontwikkeling van terrein uh, Rijnland, precies hetzelfde... Het CEG, weet iedereen van het Sint-Meugd en gezin dat het langetermijnwerk is. En dat die, die kustversterking ook. En dan noem ik er maar vier. Maar het merendeel van die punten zijn uh, gewoon niet, uh, niet voor, deze, voor deze periode. En die waren ook niet bedoeld om deze periode af te ronden. En datgene dat klaar moet, komt ook op u af. Dat kan ik u verzekeren. Uh, voorzitter... HOPZ geeft in de beschouwingen een uh, achtal aandachtsvelden aan. Ik ga niet op al die acht aandachtsvelden in op dit moment, want ik neem aan dat bij de behandeling van de uh, programma's dat nog aan de orde komt. Maar, uh, maar één ding wel, uh, en dat is een visie die ik uh, een volledig deel en waar ik uh, ook al vaker me heb over heb uitgesproken. zorg en sociale voorzieningen zullen juist in slechte tijden op peil moeten blijven. Juist in moeilijke tijden zullen we moeten zorgen voor de mensen die het moeilijkst hebben in onze... Uh, ...samenleving. Voorzitter, wat ik niet helemaal begrijp, is dat de uh, heer Simons namens OPZ zegt uh, in het laatste stukje waarde het niet, dat ik namens OPZ nog wil concluderen dat het college helaas de gevolgen van de septembercirculaire uh, gemeentefonds 2009 en de aanleiding daarvan de verwachte bezuinigingsmaatregelen niet heeft kunnen verwerken in deze concertbegroting. Aanpassingen met amendementen en moties zijn er halver onvermijdelijk. Ik begrijp het niet helemaal. Ik kan het ook niet helemaal plaatsen. Maar ik kan wel geruststellen. Want in Berap 2 zult u tegenkomen dat vanaf 2010... respectievelijk 9.000, 48.000, 48.000 en 28.000 euro... voordeel worden ingeboekt vanuit die septembercirculaire. Dat kon u trouwens ook al zien op bladzijde 9 in de Memorie van Antwoord... waarnaar Berap 2 verwezen wordt. Met andere woorden... ...om maatregelen in te dienen... Uh, ...ten opzichte van... Uh, of ten, ...naar aanleiding van die septembercirculaire uh, ...lijkt mij op dit moment niet... Uh, niet, uh, ...niet opportun. Voorzitter, mag ik een korte vraag stellen aan meneer Tonen? Ja, zeker. Uh, ik heb daar inderdaad naar verwezen... ...maar ik heb er onmiddellijk achter gezegd... ...naar aanleiding daarvan te verwachten bezuinigingsmaatregelen. Ja, maar naar aanleiding van de septembercirculaire. ...komen er geen bezuiningsmaatregelen. De september circulaire... ...die geeft gewoon een positief saldo aan voor ons. En ik heb net aangegeven... ...het wordt, het wordt straks... ...en daar moeten we met z'n allen gewoon... dat hoeven we elkaar geen, geen te noemen... ...de mei circulaire 2010 zal de circulaire zijn... ...waarin komt te staan... ...waar, uh, waar we... Uh, ...aan moeten gaan denken... ...en waaraan we keihard moeten werken. Voorzitter, ik bedoelde inderdaad ook de, de daaropvolgende, zeer collega's. Daar Dankjewel. zal het gaan komen, natuurlijk. Oké. Okay. Duidelijk. Dan zijn we het wat dat betreft eens. Um, voorzitter, uh, de Partij van de Arbeid. Uh, de heer Kuiken, die zei op een gegeven moment. Oh ja, over de lokale heffingen, en daar kan ik wel alvast een vaste antwoord op geven: van, dat was 32% en dat is nu 26%. Hoe kan dat? Nou dat kan natuurlijk doordat je je eigen inkomsten niet verhoogt. En aan de andere kant het Rijk wel verhogingen bijvoorbeeld uit de algemene uitkering geeft. Dan gaat je percentage lokale heffingen ten opzichte van je totale inkomsten natuurlijk naar beneden lopen. En dat is hier aan de, gang, aan de hand. Um, dan toch nog even wat uh, financiën uh, waar het gaat om de weerstandscapaciteit en de stand van de reserves... En zoals we al hebben afgesproken met elkaar, komt er in het eerste kwartaal van 2010 nog de nood aan reserves en voorzieningen, weerstandscapaciteit en risicomanagement waarover we uitvoerig met elkaar gaan discussiëren. En waar ook al voorzetten voor worden gegeven door de accountant gegeven gaan worden door onze accountant. Dus daar komen we er uitvoerig met elkaar op terug. Hoe dat er dan uit moet zien, wat de verwachtingen zijn en hoe we daarmee omgaan. Maar ik wil toch hier nog een keer gezegd hebben dat bestemmingsreserven er wel zijn om ook gebruikt te worden. Anders hoeven we geen bestemmingsreserve te hebben, want wij vragen wel aan de burger bijdragen uh, aan onze, aan onze uh, huishouding, voor ons huishoudboekje. Maar dan moeten we die middelen ook wel inzetten, want daar zijn ze voor, daar zijn ze voor bedoeld. Voorzitter, het CDA. Uh, ...heeft met mooie kaders... ...waarbij... ...mijn geachte partijgenoot Bos nog... ...wordt geciteerd... ...en hij schijnbaar vergeet dat het opperhoofd van... ...dat kabinet meneer Balkenende is... Uh, kan hij zwemmen? Kan hij zwemmen? Nou, het is niet aan te zien. Uh, heeft hij... Uh, ...heeft hij een aantal andere opmerkingen... ...gemaakt die uh, te maken hebben... ...met uh, onder andere... ...de reserve uh, kustversterking... ...waarbij het eigenlijk doet voorkomen alsof dat de reserve is die al eeuwigheid bestaat... ...en die we, uh, die we nu gaan uh, leeghalen om uh, de exploitatie te dekken. Niets is minder waar. Bij de vorige begroting hadden wij eigenlijk voor 2009 al een bedrag van een ton geraamd... ...en voor 2010 uh, anderhalve ton te dekken uit de reserve stedenbekundige vernieuwing... ...en voort vanaf 2011 een bedrag van anderhalve, van anderhalve ton gewoon vanuit de exploitatie... ...met andere woorden op dit ...maar bij de memorie van antwoord... ...hebben wij u al laten weten... ...ook mede aanleiding van opmerkingen van de raad zelf... ...dat wij die onttrekking van een ton... ...niet zouden doen... Uh, ...dus die reserve... St ...staat op dit moment gewoon nog op nul... ...en de onttrekking 2000... Uh, ...we zouden dan verder kijken of wij... ...voor 2010 en verder... Uh, ...of er aanleiding voor was om... Uh, daar die, uh, die, die, ...die overregeling ...en de stuttingen wel plaats te laten vinden... ...ja dan nee... Gezien het feit dat er op dit moment zandvoort is gehaald van, de, van het hoogwaterbeschermingsplan. En wij dus in, uh, in, in lengte van jaren voorlopig geen, uh, geen rekening moeten houden met verplichte kustversterking door het Rijk opgelegd. Pas geleden nog bevestigd en is dus ook u al meerdere keren dacht ik, meegedeeld. Uh, is het niet nodig dat wij een reserve kustversterking in stand houden. Vandaar dat wij gezegd hebben, die middelen kunnen dan weer naar de exploitatie vanaf 2011... En in 2010 zou dan die, uh, die middelen dan ook eenmalig vanuit die reserve kunnen vernieuwing naar de exploitatie gaan. Um, dan heeft het CDA uh, een, een, een visie op, op, op, op de financiën en op het, uh, de financiële problematiek en uh, hoe de begroting erbij hangt. Uh, uh, ja, daar heeft het college toch wel een andere beleving bij. ...dan het CDA. We zijn niet weggelopen. Nee, tegendeel. Ik heb net al aangegeven dat we stevige maatregelen hebben genomen. En uh, dat neemt niet weg... ...dat er nog wel een lange weg te gaan is. Ik denk dat we dat met z'n allen gewoon eens zijn. Er is een hoop te doen... ...en de rust er rust voor een groot gedeelte... ...en rust dat op de schouders van de volgende raad... ...en het volgende college. En ik moet u dus zeggen, ik wil daar graag... ...straks weer een bijdrage aan leveren. <coughs> En ik neem aan dat het CDA met het lijstje wat ze uh, heeft overgelegd uh, bij ons. Uh, dat ze daar nog wel komt met onderbouwingen van uh, de voorstellen. Want die heb ik daar niet bij kunnen ontdekken. En uh, onderbouwingen en dekkingsvoorstellen zijn altijd inherent aan het indienen van uh, verandervoorstellen. voorstellen. Dus ik ga dat met belangstelling afwachten voorzitter. Het Sociaal Zandvoort uh, heeft uh, het gehad over... ...de belastingvoorstellen... ...en ze zeggen, ...ja, uh, het is toch wel heel erg... ...dat u niet met belastingvoorstellen komt... ...het belangrijkste voor de Zandvoortse burger... ...en PvdA heeft er overigens ook op geduid... ...dat dat uh, jammer is dat dat er niet bij zit nu... Uh, ...maar ik ben blij dat het... Uh, ...Sociaal Zandvoort in ieder geval... ...de mening deelt die uh, het college... ...vorig jaar uh, geventileerd heeft... ...naar aanleiding van de begrotingsbehandeling... ...en de, een maand later de belastingvoorstellen... ...in de maand december... ...waarbij we gezegd hebben, nou dat moet zo niet meer... ...dat willen we dus graag... Uh, ...tegelijk met die begroting uh, doen. En uh, meneer Paap, dat was daarvoor nog nooit gebeurd. Althans, in de jaren zeventig is dat afgeschaft. Uh, en deed men dat vanaf die tijd in december. Uh, maar ik ben natuurlijk verschrikkelijk geschrokken van uw dreigement... ...van geen belofte dan een motie. Dus dan doe ik gauw de belofte dat we dat volgend jaar gaan doen. Het uh, pak van mijn hart dat ik dat kwijt ben. Uh, voorzitter... Uh, de heer Paap eh, vraagt ook om een onderzoek eh, naar eh, thuiszorg... ...want hij schijnt een heleboel klachten te hebben gehad. En eh, ja, daar moet ik hem toch op wijzen dat ik nog niet zo lang geleden... Eh, in, eh, ...in juli eh, aan u, eh, aan de hele raad heb doen toekomen... Eh, ...het jaarlijkse onderzoek van een onafhankelijke instelling... ...die jaarlijks, en dat is een verplicht onderzoek... ...naar de kwaliteit van de thuiszorg. En in 2008... Meneer Paap was 95% van de mensen tevreden. Is geen 100%, ben ik het u eens. 95% van de mensen was tevreden. In 2009... Eh, 2007 was het nog maar, 91%. En het kan u bijna niet ontgaan zijn, want het heeft in de krant gestaan. Het is op de radio geweest. Het is aan de raad gestuurd. Ik weet dat de verkiezingen eraan komen, maar kies dan een goed item. Dan kunnen we daar met elkaar goed over discussiëren. Uh, en tot slot, voorzitter, de uh, heer Paap had het ook nog over... De verzorging uh, thuiszorg in zijn verhaal. Hij zei van ja, er wordt nu, uh, worden schoonmaakbedrijven ingezet in plaats van thuis, uh, thuiszorgmedewerkers. Uh, en uh, dat kan zo niet en hoe zit dat nou? Meneer Paap, er wordt voor zorg wordt thuiszorg ingezet en voor schoonmaak worden schoonmakers ingezet. Er is juist nu voor gekozen bij de aanbesteding om daar waar alleen maar schoongemaakt hoeft te worden... dat gedaan wordt door schoonmakers... dat we geen dure krachten, thuiszorgers... dat we die gaan inzetten om de ramen te lappen... en dat soort dingen, en om te stofzuigen. Want die mensen hebben een veel belangrijkere taak... namelijk de zorg voor die mensen op zich nemen. En op het moment dat ze moeten ramen lappen... kunnen ze geen tijd besteden aan zorg. Vandaar dat dat juist een hele goede afweging is... om dat te doen. Dat waren mijn reacties, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Tonen. Meneer Tates. Dank u voorzitter. Ik heb van u begrepen dat ik maar de helft van de spreektijd heb van dan wat mijn voorganger heeft gekregen. Ik zal daar uh, dus zorgvuldig gebruik van maken. De uh, algemeen even enkele hoofdlijnen die mij opgevallen zijn bij de algemene beschouwingen, voorzitter. De VVD, in de eerste plaats dank ik de VVD heel hartelijk voor het grote lettertype waarin ze het hebben afgedrukt. Dat uh, maakt een heleboel meer duidelijk voor mij. Maar dat is, echt dat is echt persoonlijk. Ik hoop dat u dat begrijpt. We houden ook rekening met u. Dat heb ik begrepen en dank u zeer daarvoor. Uh, ik wil een enkele opmerking maken uh, over uw algemene beschouwingen... waarin u ook de inwoners, uh, de bewoners van strandhuisjes, forensen enzovoort... ...tot uh, de inwoners van Zandvoort rekent. Uh, ja, dat uh, doen wij uh, allemaal. Zij zijn één van ons. Het grote verschil is echter... ...dat uh, er geen uitkering van het gemeentefonds komt voor deze inwoners... ...en vandaar dat zij dus een iets wat andere status hebben. En van dat wil ik even uh, stipuleren. Uh, uw verdere opmerking waarin u uh, uh, zegt te zijn voor... Goed onderhouden openbare toiletten, ondergronds, vuilopslag in schone straten. Nou, daar doen wij alles aan, schone straten zoals u weet. We hebben daar veegkosten voor in rekening gebracht. Eh, ondergrondse vuilopslag, eh, alle vuilopslag in Nieuw-Noord is thans ondergronds. Dat is eh, enkele weken geleden afgerond. En wij hebben in deze periode twee eh, tal openbare toiletten in gebruik genomen. En dat zou betekenen... ...dat in 2040 als we in dit tempo doorgaan wij 60 openbare toiletten hebben. Dus uh, het is uh, ook datgene wat wij onderschrijven. Uh, voorzitter, uh, ik uh, dank de oudere partij waarin zijn opzomming maakt van het vele positieve wat er in deze periode gebeurd is... Uh, ...en voor tot stand is gekomen. Ook de Partij van de Arbeid heeft daar uh, veel aandacht aan besteed en dat is ook terecht. Maar ja, wat niet zo uh, opvallend is, is dat uh, een heleboel ook gebeurt wat niet zo gek veel aandacht krijgt en niet zo zichtbaar is. Veel is bijvoorbeeld met stille diplomatie toch tot stand gekomen of hebben we kunnen behouden. En dan wil ik u uh, verwijzen naar bijvoorbeeld het circuit van Zandvoort dat we bijna kwijt geweest zijn. En uh, waarin we echt met veel inspanning, en die inspanning is dan niet zo zichtbaar, maar... Waar we toch ook uh, zeer tactisch en een, een zeer goed uh, werkschema hebben afgesproken met alle betrokkenen. Om toch uh, dat circuit voor Zandvoort te behouden. En zo zijn er veel meer zaken die uh, op de achtergrond uh, een heel belangrijke rol hebben gespeeld. En die veel tijd en inzet van uh, het college hebben gekost. Maar daar hebben we dan toch ook wat uh, mee bereikt. De onderdelen die... Uh, ...de oudere partij noemt... ...die hebben uh, uiteraard ook onze grote belangstelling... ...zoals uh, het ondersteunen van digitale economie. De herinrichting van het Gasthuisplein... ...waar wij ook betreuren dat er nog geen direct plan van aanpak is... ...voor de definitieve inrichting... ...zoals wij u dat zouden willen voorstellen. Het hele, de hele simpele reden daarachter is... Dat dezelfde mensen die dat moeten opstellen, dat plan, dezelfde ambtenaren die dat voor ons moeten doen. Dat zijn ook degenen die zich inzetten voor het Louis Davids de Middenboulevard en allerlei andere projecten. En dan is het toch een kwestie van prioriteit stellen. We begrepen dat daar echt iets moest gebeuren. En zoals u ook al aangeeft. hebben wij met enkele noodmaatregelen in overleg, overigens met de bewoners, hebben we voor de zomer nog het een en het ander kunnen verbeteren. En uh, ik hoop dat dat een uh, vervolg zal krijgen in een definitieve inrichting. Waarvan wij ook het belang zien uiteraard. Uh, ook het uh, groenbeleid uh, heeft veel aandacht van uh, het college. Uh, zoals ook de bereikbaarheid van Zandvoort zoals u bekend is. En wij zullen dus absoluut uh, de weg die uh, eigenlijk uh, onder initiatief van onder andere de oudere partij is ingeslagen, zullen wij voortgaan. We hebben volgende week alweer een overleg, portefeuillehoudersoverleg... Eh, verkeer en vervoer, waar we het een en ander onder de aandacht eh, zullen brengen. Eh, nou, ik heb de Partij van de Arbeid al genoemd... Eh, en ook eh, die zaken die daar de aandacht hebben gekregen over het verleden... Eh, kan ik eh, onderschrijven. En eh, met name het, het, het belang van het stimuleren van toerisme... Uh, via de stichting Marketing Zandvoort uh, kunt u zich voorstellen dat ik dat uh, van harte onderschrijf. Uh, het CDA, voorzitter, ja, ik betreur het toch de, de, de, de bitterheid die, uh, die, die uit dit hele verhaal uh, naar voren komt. Ik, heb, uh, ik dacht dat het vorig jaar was of het jaar daarvoor heb ik het beeld geschetst van uh, die treinwagon waar uh, de heren De Rode en uh, Bluis in zaten... En dat de trein naast hen ging rijden, en dat hadden ze niet door. Ze dachten dat ze zelf vooruit gingen. Voorzitter, dat, dat, dat beeld heb ik nog een beetje, maar het is nog erger geworden. Ze zijn vooruit gegaan, maar ze zijn de remise ingetrokken, de kachel ging uit, het licht ging uit. En ik heb de indruk dat ze nu nog steeds tegen elkaar zitten te kijven dat het de schuld is van het college dat ze in de verkeerde trein gestapt zijn. Voorzitter, ik vind het zo jammer, want ik had ze graag mee willen laten profiteren in de zegeningen die dit college toch tot stand gekomen had. Want het is altijd leuker als je dat met elkaar tot stand kan brengen. Maar ik vind toch wel dat hier een, een, een grote bitterheid uitspreekt. Uh, en dat vind ik echt, uh, dat vind ik werkelijk jammer. Uh, GroenLinks. Uh, ja voorzitter, ik uh, zou bijna, wil, bijna willen zeggen van, uh, het is een soort soulmate van mijn hij is groen links, ik ben groen rechts. Maar, maar, maar, maar dat, is, uh, dat is echt niet zo. Uh, ik, ik, ik vind het jammer dat uh, wanneer je de natuur verdedigt, en, en, en dat uh, zal ik ook altijd doen, dat er dan een, een voorbeeld gegeven wordt wat gewoon niet waar is. Uh, ...dat er gesproken wordt over rechtszaken, boete enzovoort. Uh, ja, er is een rechtszaak geweest en de gemeente is in het gelijk gesteld. 10.000 uh, euro boete. En, dat is, en dat, is, dat is in 1999 geweest. En dat er nu, en nu naar aanleiding van de uitspraak van de rechter... ...een vergunning moet worden aangevraagd bij de provincie voor lozing in het geval dat er een keuze gemaakt moet worden... of het dorp loopt onder of een stuk duin loopt onder... dan denk ik dat wij toch uh, erachter staan... ...samen met de provincie en allegenen die daarin adviseren... ...ook vanuit de natuurzijde, dat we de keuze moeten maken... ...dat er een stuk duin onder moet lopen... ...en dan is dat uitsluitend van oppervlaktewater... ...en niet het vervuilde effluent dat daar dan gestort zal worden. Dus dat geeft een vertekend beeld, evenzo... Zo, ...de verborgen meneer, agenda de er, van... Sorry. Meneer Verdeus, wil geen de interrupties beperken tot het ja, eind... maar ik geef de... geen vertekend beeld... Dat wil ik even, er wordt gezegd een vertekend beeld en daar heb ik, en heklaan, ik heb, als je hier uitgebreid in de commissie over willen praten, kun je alle tekeningen erbij houden. Er wordt vier vervuilde vijvers voor het in Duin gestort. We praten echt over vervuild water en dat is geen vertekend beeld. Daar heb ik een bezwaar mee dat de wethouder zegt dat ik een vertegenbeeld geeft. De, de, de enige vervuiling die daar uh, geconstateerd kan worden zou, zou de, de uitwerpsel zijn van de zwanenkolonie die daar uh, de, de ganse kolonie die daar is. Maar goed, uh, ik denk niet dat we die discussie nu moeten voeren. Maar een ander punt is waarin u hebt het, het hebt over de verborgen agenda van de vroegere hoofdwegenstructuur langs de zuidduinen. Uh, ik denk dat iedereen weet dat de gekenmerkt werd door het ...dat het verkeer dat Zandvoort binnenkwam direct geleid werd via de Gerkenstraat naar de Cornelis van de Werfstraat. Dat is de hoofdwegenstructuur en dat is niet dat stukje dat ingetekend staat uh, tussen de Françoisstraat en het Friedhofplein. En dat geeft een totaal vertekend beeld en tenslotte, voorzitter, de foto die uh, getoond wordt van het niet afgebouwde pand... Aan de Zuidboulevard, ja dat heeft ook uh, natuurlijk de afkeuring van het college. En ik kan u zeggen dat de laatste mededelingen uh, die ik daarover kan doen is dat 12 november de bouw hervat wordt. En dat mij verzekerd is dat 1 juni 2010 de buitenkant opgeleverd gaat worden. Nou ja, ik uh, kan het niet mooier maken, maar het is natuurlijk een schande dat dit zo, laat, uh, zo lang geduurd heeft voorzitter. Uh, mevrouw uh, Draaier ja, heeft, heeft zich beperkt eigenlijk tot een oproep wat ze wel vaker doet om vooral een heleboel dingen samen te doen. En, uh, ja, ik, ik kan me dat voorstellen en uh, dat is natuurlijk altijd het dilemma van een uh, kleine partij. Je kan in je eentje niet alle onderwerpen behandelen. Dus het is gewoon heel verstandig om die items eruit te pikken waar je goed in bent en daarin je voor in te zetten... en verder mee te gaan bij degene met wie je het meest verwant voelt. En ik hoop dat we ook zo door deze algemene beschouwingen kunnen uh, komen, voorzitter. En dan tenslotte Sociaal Zandvoort... Uh, die zich uh, ja, eigenlijk, uh, als ik dat goed lees en hoor... Uh, de hele ellende van uh, de, de hele wereld op de schouders neemt... en daar wat aan denkt te doen. Ik vind het alleen jammer... En dat kom ik elke keer weer voor: dat als je niet voor sociaal Zandvoort bent of met hun eens bent, dan ben je asociaal. En dat denk ik dat dat niet de, de, de goede toon is om met elkaar te werken. Je kan, voor, de je kan van mening verschillen, maar dat wil niet zeggen dat je in dat geval. Deze wethouder doet nou Interruptie, meneer de voorzitter. Deze wethouder uh, doet nou net uh, of wij... Uh elke keer maar dat woordje gebruiken dat is niet zo, dat hebben we alleen nu ge gebruikt en uh, afgelopen week bij het uh, parkeren verder zullen we dat woordje ook nooit gebruiken als het niet nodig is, dank u wel voor, voorzitter uh, hiermee uh, wil ik besluiten dank u dank u wel meneer Tatis, dus meneer Bierman dank u wel voorzitter ik sluit me aan bij de collega's met uh, dank voor de lovende woorden voor het werk wat wel is verzet um, ik wilde bij een paar punten stilstaan die meerdere fracties hebben aangereikt. Um, om te beginnen het bestemmingsplan. Er is een bestemmingsplan emotie. Uh, het is moeilijk, er is niet altijd hoor en wederhoor. Ik wil u toch uh, vragen niet uw licht onder de uw korenmaat te stellen. Want in deze periode hebben wij een gigantische inhaalslag gemaakt... die wij wettelijk ook verplicht waren om dus bestemmingsplannen te actualiseren. Dat betekent en dat heeft u zich misschien niet helemaal gerealiseerd... dat de stapeling van bestemmingsplannen... niet altijd van de minst complexe aard... natuurlijk leidt tot een stapeling van emoties... maar aan de andere kant ook routine... Want als ik dan kijk naar hoe de bestemmingsplannen de laatste tijd de revue gepasseerd zijn. En de hoorcommissies zullen mij dat kunnen bevestigen. Dan zien we dat vaak in het voorontwerp bestemmingsplan nog aardig wat uh, emotie zit. En veel zienswijzen worden ingediend die een tegengestelde teneur hebben. En we in het ontwerp bestemmingsplan daar dus uh, veel minder van terugvinden. Dus we gaan vooruit. Draagvlak zou je bijna kunnen zeggen onder de bestemmingsplannen. Daar is een stijgende lijn in te constateren. En dan wordt er natuurlijk ten aanzien van het bestemmingsplan, zal ik maar even zeggen, van deze periode, de Middenboulevard, wordt natuurlijk gezegd: Ja, wat heb je dan? Het, het is een bestemmingsplan, dus ook een prestatie, maar het is allemaal zo vaag. Nou, ik wil toch iets uitleggen ten aanzien van wat we eraan hebben. De buitenwacht, en dan doel ik hier op andere overheden, ik doel hier op investeerders, ik doel hier op ondernemers, die hebben nu wel degelijk een stuk zekerheid. En helemaal als je daarop stapelt de structuurvisie die een aantocht is, die wij in breed overleg met u en de samenleving tot stand aan het brengen zijn, en die we hopen in januari volgend jaar te kunnen vaststellen, dan kan je wel zeggen, ja, maar die wordt te pas en te onpas gebruikt. Nee, hij is al geïmplementeerd in, op die plekken waar we dat al konden. Het is natuurlijk zo dat als je roept, ja maar die structuurvisie is niet concreet. En ik kijk dan dat we nu al bezig zijn in beleid wat er aankwam dat te implementeren, dat we dus heel erg concreet zijn. En verder is natuurlijk de structuurvisie ook nog concreet in zijn uitvoering, want dat is wettelijk voorgeschreven, er zit een uitvoeringsparagraaf achter... Uh, er is wel een vormvrijheid in de structuurvisie, maar alles wat erin staat, daar binden wij onszelf mee, een u zelf mee, om dat ook tot uitvoering te brengen. Het staat er dus niet zoals dat voorheen in een structuurschets stond, op geduldig papier. Nee, het staat er nu met de wettelijke verplichting om het ook concreet te maken, zei het dan, uh, binnen een termijn tot 2025. Um, een ander element wat uh, in uw fracties naar voren kwam, dat was het behoud van het dorpskarakter en de authenticiteit. Meneer Bluis. Ja, ik heb de laatste keer, ik denk, wacht tot de structuurvisies nu ja, afgerond is. Ja. Want anders krijg ik, ja. had u al gezegd, de vraag ga, ga ik nu beantwoorden. Maar onze vraag is, dat, dat weten we dat dat bindend is in die structuurvisie. En wij vragen, waar heeft u daarvoor nou dekking in de begroting voor opgenomen? Bert Hadden-Bierman. Ja, de dekking in de begroting voor een termijn van 2025, die geef je natuurlijk op zo'n moment niet. Dat is een kwestie van planning en van in de tijd uiteenzetten en prioriteiten stellen hoe je het een en ander in elkaar steekt. Het gaat erom dat dit een richting is, en die richting is dus in consensus bijna bepaald, waarheen we de ontwikkeling van onze gemeente kunnen zien gaan. Nou, dat is natuurlijk heel aardig om die te hebben, want het richt niet alleen de neuzen, maar het, en dat heb ik willen uitleggen... ...het geeft eigenlijk al voordat dat het zover is, een stuk uh, mogelijkheid om in een bepaalde richting snelheid te maken. Want we weten waar we het over hebben en waar we uit willen komen. Ten slotte, voorzitter, wil ik nog iets zeggen over de... Of nee, ik wacht nog bij de dorpskarakter. Dorfskarakter en het authenticiteit behouden en het monumentenbeleid. Daar zijn een aantal dingen over gezegd. De VVD-fractie voerde daar ook nog. ...de welstand die herzien moet worden bij OP. Eh, ik geloof dat we wat dat betreft... ...met het nieuwe bestemmingsplancentrum... ...waar we in januari mee zullen beginnen... ...eigenlijk u op uw wenken bedienen. Al datgene wat we eigenlijk nog niet hebben kunnen implementeren... ...zal in dat nieuwe bestemmingsplancentrum worden... ...en kunnen worden geïmplementeerd. En juist in het bestemmingsplancentrum... ...wordt het gebied beslagen... ...waarin de dorpsvernieuwing en de monumenten... ...tot hun recht moeten komen. Dus u wordt op dat punt begin volgend jaar te beginnen... Uh, al op uw wenken uh, bediend. Ten slotte, voorzitter, moet ik nog een aanvulling geven... op uh, wat uh, uh, collega Tonen zei over de kustverdediging. Uh, hedenmiddag hebben wij een gesprek gevoerd... met uh, uh, Waterschap Rijnland en de gedeputeerde kruisinga... die over uh, de kustversterking uh, gaat. En daarbij is ons gebleken, en die brief die heb ik nu zelfs bij me... ...dat Zandvoort niet van het hoogwaterbeschermingsplan wordt afgehaald... ...maar aangezien het feit dat het veilig is, uh, het gewoon erop blijft staan en er niets gebeurt. En dat betekent dat bij de volgende cyclus, namelijk in 2016, opnieuw wordt gekeken... ...Zandvoort staat dan nog op het hoogwaterbeschermingsprogramma... ...of er termen zijn die aanleiding geven om Zandvoort uh, toch weer... Uh, ja, in de planning op te nemen en een uitvoering van een werkplan daaraan te koppelen. Dus uh, je zou kunnen zeggen, dit in de richting van de heer Bluister, dat vanaf 2016, 2016 er dus de reden zou kunnen zijn om weer een post voor de kustversterking op te nemen. Voorzitter, dit waren mijn punten. Nou, ik, hier. Nee, ik heb hem bij. Met... Dank u wel, meneer Bierman. Doet u een verzoek tot een leespauze? of uh... de... heb ik ook. Al... Dat lijkt me niet. Um, rest mij nog, voordat ik u de gelegenheid geef het debat te voeren over hetgeen u allen heeft ingebracht... al dan niet onder meeneming van hetgeen het college heeft gezegd, een paar korte dingen te zeggen. Ik denk dat de meeste aspecten die mijn portefeuilles, die mijn portefeuilles betreffen in de programma's aan de orde komen. Het is natuurlijk zo dat uh, wij kijken inderdaad uh, vooruit en daar komen lastige jaren aan, dat is duidelijk. Er is al een stevige slag gemaakt moeten worden en onrustige tijden in crisis. U kent alle begrippen. Maar het is denk ik ook een golfbeweging die al vrij lang in Nederland gaat... en die Zandvoort ook wel eens vaker is langsgekomen. We zijn een kustplaats en wij leven volgens mij met golfbewegingen. En ook dit is er zo een. En daar is het soms de kunst om net actief even wat sneller mee te bewegen... soms even pas op de plaats te maken... en soms ook, dat is ook wel eens plezierig, tegen de stroom in te gaan. Dat wordt volgens mij de uitdaging. En dat is een mooie uitdaging. Want het wordt ook een hele uitdagende tijd met alle ontwikkelingen. En ik zou dat willen zien in dat perspectief. Dat wij in die tijd mooie keuzes kunnen maken. Van waar gaat het nu ons werkelijk om? Want het is inderdaad een tijd die met de broekriem aantrekken tot vermindering gaat leiden. En daar is niks mis mee. Zolang wij dat debat maar helder voeren... ...en ook ons bewust alle argumenten daarvan realiseren en die keuzes gaan maken. Geen paniekvoetbal, zou ik zeggen. De portefeuillehouder heeft al een indicatie van het tijdpad gegeven. En ik kan u verzekeren dat het college zeker niet tot 2012 zal wachten. Integendeel. Op dit moment worden daar al de eerste voorzichtige oriënterende gedachten over gegaan... ...om tot scenario's te komen, zodat op het moment dat het bekend is... ...en dat sluit aan bij wat portefeuillehouder Tonen zei zo medio 2010, je allerlei scenario's kunt gaan bekijken met voor- en nadelen. Want daar heeft u, denk ik, om dat debat op hoofdlijnen te voeren, behoefte aan. Dat is waar we elkaar op moeten aanspreken. Alternatieven. En daar zou wat mij betreft, als je inderdaad praat over het meest zware scenario van 3 miljoen euro... niets onbespreekbaar hoeven te zijn. Want alles is dan bespreekbaar, lijkt mij... ...mits je voor- en nadelen goed op een rijtje zet. Want dat maakt ook dat je denk ik verantwoordere keuzes kunt maken. En dan praat je ook over een situatie waarin je inderdaad over de dienstverlening praat. Maar ook over de omvang van onze medewerkers. De omvang van het personeelsbestand, zowel inhuur als derden. En u heeft gezien, althans ik hoop dat het voor een aantal van u duidelijk is... ...dat het college al de laatste jaren op een aantal terreinen waarin aantoonbaar meer werk... ...wordt gedaan, er toch geen meer FTE's zijn gevraagd. En wij ook in deze begroting... ...een reductie van vier FTE hebben weggeschreven... ...om dat aan te geven. Dat is ook de intentie en de richting die er zit. Dat zijn kleine stapjes. En in de discussie van de komende tijd... ...moeten we misschien een grotere stap gaan zetten. Maar dat doen we op basis van argumenten... ...en op basis van de feiten die er op dat moment liggen. En dat gaan we ook tijdig doen. Dat zal duidelijk zijn. En ik denk dat we daarbij blijven letten... En dat heb ik ook in uw aller verhaal eigenlijk vandaag, maar ook in het verleden altijd gehoord. Op kwaliteit, op sociale cohesie, misschien op evenementen. En ik zou daarbij willen zeggen ook op de zon. Zandvoort bestaat namelijk al heel lang. En op het moment dat het hier een zonnig jaar is, en ik heb het dit jaar voor het eerst ervaren, dan gaan dingen anders. Dan gaat het makkelijker, dan zie je de mensen ook makkelijker. ...bewegen, glimlachen en dan lijkt het wel alsof de omzet ook anders loopt. Vier zonnige jaren, dat zou ik eigenlijk wensen... ...het gaat ons misschien iets draaglijker door die periode heen helpen. Maar uiteindelijk komt het neer op rust, wijsheid en toekomstgericht werken. En samenwerken is dan naar mijn smaak essentieel. Niet alleen binnen de raad, maar ook binnen het college en onderling. En daar heeft een aantal van u al een opmerking over gemaakt... En onder samenwerken versta ik ook dat je bereid bent naar elkaar te luisteren en elkaars mening te respecteren, ook al ben je het daar niet mee eens. Ik denk dat ik een paar open deuren intrap. Het kost niets. En samenwerken ook met onze strategische partners in de samenleving. En dat zijn er heel veel. En ik denk dat in deze leefomgeving wij daar nog heel veel kunnen winnen door dat te doen. En het begin is denk ik wel ingezet. En nu is de kunst om in deze moeilijke tijden dat te verfijnen. En dan levert dat echt veel meer, meer waarde op. En dat is uiteindelijk volgens mij waar wij het voor doen. Om dit mooie zand voor het mooie te houden. En onder mooi versta ik waar het veilig en plezierig wonen, werken en recreëren is. En daar ga ik mij in ieder geval voor inzetten. En daarmee sluit ik in ieder geval mijn inleidend betoog af. En vraag ik aan de raad om het debat aan geen hier nu is gezegd te gaan voeren... en stel ik voor aansluitend een pauze te doen. Is dat akkoord? Wie wenst het woord? Ik inventariseer in eerste instantie. Wat zegt u? Algemeen. Ja, algemeen nog even. Dat hadden we afgesproken. We zouden nu even in debatvorm reageren. Wie wenst het woord? Ik inventariseer eerst even. Meneer Bluis, mevrouw Draaier... Verder niemand? Meneer Kuiken zet ik met een vraagteken. Dat betekent dat ik u niet gelijk het woord geef, want u wilt kennelijk reageren op hetgeen wat er wordt gezegd. En we gaan dat wat in, denk ik, wat uh, interactieve vorm doen. Dus als iemand behoefte heeft om gelijk te reageren, dan moet dat natuurlijk kunnen. Ik hoor dat u dat ondersteunt, meneer Bluis.